En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van The Crosscheck, de podcast van Adaco, Copiloten van ondernemers. En vandaag hebben we het over vervelende en soms wel verlossende vragen die je eigenlijk zou moeten stellen aan je boekhouder, maar misschien niet durft, er misschien niet aan denkt of het misschien niet doet. Wat die vragen zijn en waarom die vragen zo belangrijk zijn, daar heb ik het vandaag over met Bart en Conchetta. Bart, Goedemiddag, avond. Goedemiddag. Goeiemiddag, avond, avond voorbij u thuis, maakt niet uit. Wanneer u ook luistert of kijkt. Bart, vragen aan uh, je boekhouder. Het zijn dingen die wij als Vlaming toch soms te weinig doen, hè? Veel te weinig. Als wij vragen krijgen over boekhouding, gaat dat dikwijls over hoeveel belastingen moet ik betalen? Moet ik voorafbetalingen doen? Uh, moet ik iets met mijn loon doen? En daar houdt het veruit op. Want er zijn zoveel belangrijkere vragen die kunnen gesteld en soms wel moeten gesteld worden. Hoe komt het, denk jij, dat wij als, als Vlaamse ondernemers zo verlegen zijn om, om die kritische vragen te stellen? Is dat de typische Vlaamse mentaliteit van ik werk en de rest uh, komt later? Ja, dat is best wel mogelijk. mogelijkheid. Is het, ook, uh, het zal nu minder zijn dan anders, de afstand tussen de expert aan één kant en de ondernemer aan de andere kant? Zeker bij ons uh, vind ik dat die afstand er niet is en ook niet mag zijn. Mm -hmm. We proberen heel kort bij de ondernemer te staan. Ja, ja, ja. Uh, we hebben een aantal vragen uh, bedacht en jij gaat ons een beetje helpen om uh, die een plaats te geven. Om het allemaal wat logisch te houden, hebben we het in de verschillende fasen van een onderneming gezet. Hè? Ik, ik uh, zit in het hoofdstuk bijvoorbeeld. Ik denk aan ondernemer. Um, een van de vragen die... Uh, jij zei dat het heel belangrijk was, is van, is dit überhaupt haalbaar? Ja. Waarom om, is die vraag zo belangrijk? Omdat we daar moeten vertrekken voordat we aan cijfers beginnen over het idee. Is uw idee haalbaar? Is er een markt voor? Uh, heb je er de kennis voor? Heb je er de kunde voor? Heb je er de materialen voor? Of kun je aan uh, al die dingen geraken? Mm -hmm. Om te starten. Ja. En pas als we dat in kaart gebracht hebben, dan kunnen we er cijfers aan gaan kleven om te zien of het ook rendabel en werkbaar en leefbaar is. We komen al dadelijk op de vaststelling, want dat is een heel strategisch antwoord. Ja, want je moet eerst nadenken over je onderneming die je wilt gaan starten voordat je er cijfers aan kunt gaan koppelen. Wij vertrekken daar dikwijls vanuit het business model canvas, mm -hmm. BMC. Dat is eigenlijk een, uh, ja, zeg maar een stramien dat je kunt uh, gebruiken als ondernemer om over een onderneming na te denken zonder er cijfers aan te koppelen. Wie zijn mijn klanten? Waar vind ik mijn klanten? Welke leveranciers heb ik nodig? Welke partners heb ik nodig? Wat ga ik in de markt zetten? En dat eerst in kaart brengen, dat is het belangrijkste eigenlijk. Mm -hmm. um, kom je dan ook... Uh, op, op momenten dat je de droom moet doorprikken? Dat gebeurt zeker. Maar het is misschien verstandiger op dat moment dan om het proefondervindelijk te doen. Ja, als je gestart bent en je bent al kosten aan het maken en je komt erachter oei, mijn uh, idee is toch niet haalbaar, ja, dan ben je eigenlijk te laat. Oké, okay. goed. Eentje die, uh, die je ook nog had meegegeven van... Uh, um, ja heb ik een businessplan nodig? Daar hebben we het net over gehad eigenlijk. Hè? Ja. Um, maar uh, bijvoorbeeld, uh, eentje die er ook nog tussen zat, van, waar haal ik subsidies? Er zijn subsidiedatabanken. Uh, de Vlaamse subsidiedatabank is er een van. Je kunt een keer kijken bij uh, Vlaio. Maar om het simpel te houden, er is één heel veel gebruikte subsidie die heel vaak over het hoofd gezien wordt. Mm -hmm. En dat is de KMO portefeuille voor opleiding. Ja. Dat is de meest eenvoudige, het meest eenvoudige aan te vragen en de ondernemers staan er eigenlijk nooit bij stil dat ze daar een subsidie voor kunnen krijgen. En jullie als boekhouder hebben dan wel eigenlijk toch een positie om een beetje dat landschap te kennen en te kunnen sturen? Een klein beetje of toch de contacten om hun contact te kunnen brengen met mensen die er het fijne van weten. Oké. Okay. Um nog, out of, the, out of the blue, top of your head, eerste vraag die uh, een, een startende ondernemer ook nog moet stellen. Wat komt er nog bij jou op? Ja, vooral uh, het idee en dat idee gaan, of het idee gaan aftoetsen aan uh, de cijfers nadien. Ja. Dus als je die twee in kaart gebracht hebt, dan kun je met de gerust uh, gemoed gaan starten. Uh, het, hetgeen uh, wat, ik, wat, ik, wat ik alweer hoor is van... Je gaat eerst een boekhouder halen en dan ga je starten, terwijl heel veel mensen die oefening andersom doen. Hè? We krijgen hier dikwijls de uh, telefoon van ah, maar ik ben al een half jaar bezig en ik heb geen boekhouder en nu moet alles in orde gebracht worden. Een half jaar, dat kan niet als je btw-plichtig bent. Om het kwartaal moet je een btw-aangifte indienen, dus je hebt eigenlijk al een hoop shit op je nek gehaald voordat je goed en wel van start bent. Mm -hmm. Dus die volgorde omdraaien, heel belangrijk. Uh, dan hebben we zo wat de tweede fase hè, van ik, ik ben aan het starten met mijn bedrijf. De wieltjes gaan mm -hmm. van de grond uh, of vlak daarvoor. Um, een van de vragen die, die je ook meegaf is van um, welke bedrijfsvorm kies ik? Waarom is die vraag zo belangrijk? Omdat die heel dikwijls ingegeven is vanuit de fiscaal oogpunt. En dan meer bepaald. Met een vernootschap betaal ik minder belastingen. Mm -hmm. Ja, het tarief van de vernootschapsbelasting is lager dan de personenbelasting, uiteraard. En dat kan een insteek zijn om naar een vernootschap te gaan. Maar een veel belangrijker gegeven is afscherming van verantwoordelijkheid. De inperking van de verantwoordelijkheid bij een BV is een van de belangrijkste veel belangrijker nog dan het fiscale gegeven. Daar is de afgelopen jaren wel wat van veranderd. Vroeger, je deed de volstorting en uh, dat moest mm -hmm. op drie jaar moest dat, moest dat volgestort zijn, moest je een soort van ja, reserve uh, klaar hebben mm -hmm. uh, voor jou toen nog uh, BVBA. B ja. Ja. En dan was je voor een groot stuk uh, ja, niet meer aansprakelijk. Mm -hmm. Maar dat is ook veranderd. Hè? Ja, er bestaat geen geplaatst kapitaal meer. Dus het kapitaal dat je bij je in of bij start moest inbrengen vroeger, dat bestaat niet meer in de wetgeving. Eigenlijk heb je dus niet meer die... Wat was dat, 18.000 euro nodig om die BV nee, te starten? Nee, het kan zijn dat je veel meer nodig hebt. Dat moet blijken uit een financieel plan. Ja. Dus daar komen we terug bij dat uh, nadenken over je onderneming. Dat financieel plan moet eigenlijk bepalen hoeveel dat je er bij aanvang moet gaan insteken om le leefbaar te zijn. Mm -hmm. En... Die aansprakelijkheid, dat is misschien nog eens een topic voor een andere podcast. Uh, is daar kunnen ook, we wel eens een notaris voor bijhalen. We een want bij, het is dus niet zo, van, als je die volstarting hebt, dat je dan met je onderneming echt het totaal mag begaaien uh, zonder dat je daar uh, de rekening van krijgt. Nee, nee, want uh, die uh, beperking van aansprakelijkheid die is niet absoluut. Uh, als je bestuursfouten maakt, kun je nog altijd aansprakelijk gesteld worden voor je daden. Dus uh, het is nog altijd een uh, zaak van voorzichtig om te gaan met je onderneming. Oké. Okay. Uh, eentje die ik er ook had bijgezet is van, um, wat moet ik mijzelf verlonen? Want heel veel mensen hebben zoiets van, ja, ik, ik kijk oh. wel. Ja, dat is inderdaad een hele leuke. Sommigen is, ik kijk wel. En dan is het wat er overblijft nemen als loon. Ja. We hebben daar in een vorige podcast al over gehad. Uh, je loon is niet iets dat overblijft. Daar moet je over nadenken. Je moet ook leven. Je gaat werken om te leven. Dus dat inkomen moet voorzien worden. Heel dikwijls krijgen we dan ook dingen van. Ja, maar zo weinig mogelijk loon, want dan betaal ik weinig belasting en weinig sociale bijdrage. Dat klopt, inderdaad. Maar je moet ook kunnen leven als ondernemer. De onderneming moet leven, maar jij als ondernemer ook. En het bepalen wat daar een, een, een leefbaar, een duurzaam bedrag is, is, is een van de antwoorden die jullie kunnen geven? Uiteraard. Oké. Okay. Um, dat was cash-out, nu cash-in. Um, hoe kan ik het beste factureren? Waarom is die vraag zo belangrijk? Ja, het beste factureren. We komen vanuit een tijd dat iedereen Word en Excel gebruikt om facturen uit te sturen. Uh, die is gelukkig verleden tijd. Sinds vorige maand. Uh, sinds vorige maand <laughs> ja, sowieso. We hebben het peppelverhaal, we moeten wel elektrodes factureren. Dus de verplichte vermeldingen op een factuur, die zijn 99% van de gevallen wel in orde. Het woord facturen datum, noem maar op. Al die rutumeteut, het zit erop. Mm -hmm. Eén belangrijk punt... Wat heel dikwijls over het hoofd gezien wordt bij het opmaken van facturen, uw factuur moet gedetailleerd zijn. Er moet in detail op vermeld worden wat je verkocht hebt. En voor degene die de factuur vraagt, er moet in detail opstaan wat je ge gekocht hebt. Ik heb met onze stagiair daar daarnet nog een dossier doorgenomen. Daar zitten facturen in met de vermelding relatiegeschenk. Ja. Eigenlijk is dat geen aftrekbare kost. Want het is niet gedetailleerd, staat niet op wat je gekocht hebt. Dus de facturen die je uitschrijft en de facturen die je inkomen, moeten meer gedetailleerd zijn? Volledig gedetailleerd. Of dat kan een punt zijn bij de fiscus? Ja. Oh, dat is, de aftrek van die factuur kan verworpen worden. Oké, okay, dus hè, wat moet er op mijn factuur staan? Ook wanneer moet ik nu factureren? Dat is ook wel een belangrijke vraag, denk ik. Ja. Um, wat zijn... Daar dan de grote instinkers als je denkt van, ik doe wel wanneer ik tijd heb. Mijn belangrijkste, joh. als je factuur niet uitgaat, gaat je niet betaald worden. Dus los van btw-wetgeving en al die daar rond, je moet je factuur uitsturen of je krijgt je geld niet binnen. En dat is les één om rendabel te zijn. Zorg dat je inkomen komt. Dat is ook wel iets bij sommige sectoren op het einde van de maand, als er nog eens tijd is en we maken de briefjes op het dashboard. Het mag op het einde van de maand, absoluut geen uh, probleem mee. Maar zorg wel dat die tijdig uh, de deur uit zijn. Zeker als het over grotere bedragen gaat, maak dat die weg zijn, dat uw geld tenminste kan binnenkomen. Uh -huh. uh, deze vraag vond ik heel leuk, want hier zijn boeken over geschreven. Uh, jullie hadden deze erbij gezet. Wat staat er in godsnaam in mijn balans? Alles van uw onderneming staat erin. En toch zeggen heel veel ondernemers, dit is mijn balans, het zal wel. Ja, en ik snap er niks van. Ja, en hier komen we weer van, hè? de expert zegt iets en het zal wel. Wat moet ik doorvragen? Wat haal ik daaruit? Een belangrijke misschien, als je het niet snapt als de boekhouder die uitgelegd heeft, trek aan de rem en laat het hem opnieuw uitleggen. En als er termen in zijn van EBIT en EBITA en je weet niet waar het over gaat, vragen we om dat in het Nederlands uit te leggen, zodat iedereen het snapt. Maar de balans is toch een beetje de vijgen na Pasen, hè? dat is van het afgelopen boekjaar. Waarom is het zo belangrijk naar het komende boekjaar voor dat te weten? Van daaruit kun je planning maken. Je kunt budgetten opstellen op basis van het verlenen. Als je weet, van uh, ik ga een omzet maal drie doen, heel goed. Maar gaan uw uh, kosten ook maal drie gaan? Of gaat je daar meer marge kunnen creëren? Dus het verleden kun je gebruiken om de toekomst in kaart te brengen. Oké, okay. dat is wel een, een heel mooi antwoord. Um, we hebben, een, onze onderneming leeft, we gaan uh, misschien nog een beetje investeren. We gaan ons, ons, ons graafmachintje er maar weer eens bij halen als voorbeeld. Uh, een van de vragen die, die, die jullie dan ook zouden willen horen is, hoeveel kan ik investeren? Ja. Is dat, wordt dat niet uh, gedaan? Uh, het wordt wel gedaan, maar uh, dan krijg je soms de insteek van... Oh, ...als ik dat kan investeren, dan ga ik dat ook maar doen. Ja. En dat vinden wij de verkeerde insteek. Ik heb je het moet, geld, het moet kunnen. Ja, je moet investeren in de dingen die je nodig hebt. Als je een graafmachine nodig hebt, moet je dat uh, aanschaffen. Dan moeten we gaan zien, uh, kun je dat inderdaad betalen... ...of gaat zich dat op termijn uh, terugbetalen... Evengoed, als je het vandaag niet helemaal hebt en je vindt een bank die meegaat, maar je toekomstplan klopt, dan kun je dat zeker gaan doen. Maar om dan te zeggen, van ik kan vijf miljoen investeren, dus ik koop maar een heel groot graafmachine, terwijl dat je eigenlijk maar een minigraver nodig hebt. Helpen is... jullie die, die, die, die zin, die, die, die, die, ja, de gezondheid van zo'n investering mee te evalueren? Uiteraard. En dat is op basis van welke cijfers dat jullie dan kijken. Want ja, de cashflow staat er, of de bank zegt doen. Uh, wat, ja. Wanneer zegt een boekhouder? Of Het heeft niet enkel te maken met de cijfers die er waren. Het kan ook uitgaan van wat verwacht die ondernemer dat dat machine gaat opbrengen. Als dat voldoende opbrengt, of de verwachtingen zijn er dat dat voldoende kan binnenbrengen, waarom zou je dan de stap niet wagen? Mm -hmm. Of zou je toch niet tenminste gaan kijken van kan ik dat doen? Ook een van de vragen die je erbij had gezet. Uh, moet ik kopen of leasen? Afhankelijk van de situatie en de toestand en uh, al de dingen daar rond, moeten we bepalen wat het uh, voordeligst uitkomt. Ja. In sommige gevallen is dat kopen en in andere gevallen is leasen voordeliger. En als ondernemer, uh, krijgen jullie soms het vijgen na -pasen verhaal van dat de auto staat er al en dan ja. wordt die vraag pas gesteld? Absoluut. Ik ja. heb hier een offerte, ik heb die al getekend. Mijn auto wordt volgende week geleverd, ik heb nu een balans nodig. En dan zijn het opnieuw hè, die vijgen ja. na paasen. Ja. En dan is het maar hopen dat de bank ook zegt, van de cijfers zijn oké, okay, je krijgt de lening. Ja. En dan is het nog van, is die lening eigenlijk überhaupt wel, is die investering, hè, want hè, met een lening ga je een investering aan, eh, überhaupt wel zinvol. Sowieso, ja. Een, een, hele stoute -vraag. een hele stoute vraag, maar als we dan de bedrijfswagens gaan kijken, waarom rijden we dan niet allemaal met een Dacia Logan? aan? Uh, dat is inderdaad misschien de meest rendabele keuze tegenwoordig. Wat is een restwaarde van een elektrisch voertuig op dit moment? Dat is koffiedik kijken. Uh, de technologie verandert zo snel dat het uh, in mijn ogen soms uh, veel voordeliger daar kan zijn om naar een leasing-rentingformule te gaan dan naar een koopformule. Ja. Oké. Okay. Zo zie je maar. Hè? Dus, maar uh, we moeten niet allemaal met een Dacia Logan. Het, het mag. Het mag. Absoluut. Ja, ja. Rij jij met een Dacia Logan? Nee, ik Dacht rijd ik niet wel. met een Dacia Logan. Nee. <laughs> Goed, um, we, we komen op een punt van, uh, waar ik heel veel ondernemers uh, het toewens. Hoi help, ik heb geld te veel. Um, hoe weet ik nu of ik effectief geld... Hoe, hoeveel mag ik op mijn... Hoeveel, hoeveel, hoeveel, excuseer, hoeveel moet er nog op mijn spaarrekening staan? Dat hangt ook af van uw cijfers uit het verleden. Dus van de balans die we opstellen, kunnen we uitgaan van hoeveel geld heb je nog nodig om uw btw van het voorbije kwartaal te betalen. Wat volgt er nog aan belastingen als er niet voldoende vooraf betaald is? En dat is sowieso de pot die je aan de kant moet hebben. Dan wordt er bepaald van wat is uw toekomstvisie? Heb je nog een potje nodig om de toekomst te spenderen aan investeringen of dergelijke? En dan kunnen we bepalen van wat heb je op overschot. En daar kunnen we gaan zien, wat je met uw overschot gaan doen. Mm -hmm. Kunnen we die uit de ondernemingen onttrekken naar privé? Kunnen die in de vennootschappen beleggen? Eventueel, daar zijn een aantal mogelijkheden wel. En daarom is het wel belangrijk om te kijken van, hè, wat moet die buffer zijn en vanaf, vanaf wanneer heeft sparen zin? Ja, sparen heeft altijd zin uiteraard. Maar je moet niet sparen om te sparen. We hebben dikwijls uh, ook een... Allee, hoe moet ik het uitdrukken? De vraag daar komt van, ah, ja, ik ga het toch wel aan de kant zetten, hè? want... Ja, nee, je moet het nu niet aan de kant zetten, want je hebt het nu nodig om je belastingen te betalen. Dus je moet dat gewoon doen. Mm -hmm. Ja, eigenlijk het, het geld gebruiken op het moment en op de plaats die nodig is. Ja, ja. Uh, de leukste van dit segment, mag ik, de, mag ik deze kost eigenlijk wel inbrengen in mijn boekhouding? Iedere kost die beroepsmatig is, mag ingebracht worden, joh. Maar waarom is het... Zo belangrijk dat mensen die vraag stellen voordat ze de kosten maken. Um, ze moeten vooral erover nadenken van is de kost effectief wel beroepsmatig die ik gaan ga doen. Er oh, mijn... zijn zoveel privé uitgaven. Goed, een dat is toch een ideale waakhond voor mijn bouwbedrijf van 6-40? Is, is dat, is dat moet ik dan eerst aan jou komen vragen van kan dit? Uh, sommigen zouden beter een beetje sneller vragen of dingen kunnen. Ja, dat klopt, want uh, we zien toch wel heel veel privézaken in boekhoudingen verschijnen, waarvan de klant dan toch wel denkt dat we kunnen toveren en alles van privé toch maar beroepsmatig gaan vertalen. Mm -hmm. Maar des te flexibeler dat jullie daarin zijn, des te hoger de kans dat er ergens in een stoffig bureau een belastinginspecteur... Uh uit slaapstand komt. Een belastinginspecteur gaat altijd zeggen van je probeert privékosten hier in de zaak uh, te verdoezelen en dat uh, staan we niet toe. Oké. Okay. Neemt niet weg dat een aantal uh, zaken zo op de rand kunnen zijn dat je zegt van het kan beroepsmatig zijn, het kan privé zijn. Als je de verantwoording daarachter uh, hebt waarom het beroepsmatig is, is het oké. Okay, Dan gaan we zeker niet de controleur voor de controle spelen. Dan gaan we dat ook boekhoudkundig verwerken. Maar het is interessant om die vraag te stellen voordat je de investering Dat mag maakt. zeker, okay. ja. um, Situatie die ik je niet wens. Ik heb geld te weinig. Um, een van de vragen die jullie meegaven is van hoe lang kom ik toe met het geld dat op mijn rekening staat. Is het, is het, is het interessant om dat aan je boekhouder te vragen? Dan moet je wel een heel voorzichtige ondernemer zijn, denk ik. Hè? Ja, het is uh, wel een belangrijke vraag... Want uh, je kunt altijd iets uh, voorkrijgen dat er een inkomen niet meer komt. Als je je been breekt en je kunt uh, een paar maanden niet werken en uh, je moet teren op je gewaarborgd inkomen, dan zit er nog altijd een vaste kosten in je onderneming die toch moet gaan betaald worden. Dus om dat af en toe in kaart te brengen, is zeker geen slecht idee. Mm -hmm. um, ik heb een cashflow-probleem. Wie betaal ik eerst? De boekhouder, uiteraard. <laughs> uiteraard. Nee, alle gekheid op een stokje. Als er een cashflow-probleem is, is het niet zoeken van wie ga ik eerst betalen, maar wel van waar komt dat probleem. Kan ik daar onmiddellijk iets aan gaan doen? De grootste fout die dan kan gemaakt worden, is naar de bank stappen en een lening aangaan om je schulden te betalen. Mm -hmm. Je moet eerst gaan zien van, is mijn onderneming nog rendabel? Draait die... Of gaat die terugdraaien? Gaat er geld binnenkomen? En om een overbrugging te hebben, kun je de bank gaan gebruiken. Uh -huh. Maar niet om een structureel probleem gaan, uh, aan te pakken. Dat is het leven van de visa-kaart eigenlijk. Hè? Het, het, het. Van lening ja. naar lening ja. naar lening ja. gaan. Um, ik denk dat dat een vraag is die hier ook uh, misschien te weinig gesteld wordt. Waar maak ik verlies? Die wordt heel weinig gesteld. En daar ook, uh, daarom uh, ook het belang om... Sommige projecten en onder de loep te nemen. Tel ik voldoende? Heb ik al mijn uren aangerekend? Laat ik niet ergens uren liggen? Heb ik een lek in uren die toevallig niet in mijn facturatie terechtkomen? Dat soort van zaken, dat moet toch wel een keer gaan bekeken worden. En dat zijn dingen die jullie echt met een ondernemer helpen, helpen uitzoeken? Die kunnen we samen uitzoeken, ja. Het begint uiteraard bij de ondernemer zelf die zijn onderneming kent. Die kan gaan zoeken van waar het probleem kan zitten. En waar kunnen wij dan helpen om het probleem aan te pakken? Dat gaan we zeker doen. Um, ja, hoe kan ik dit voorkomen? Denk ik dat, een, dat dan een heel belangrijke volgende vraag ja, is. Hè? Ja, vooral uh, dat af en toe een keer bekijken van uh, zit er een probleem? Waar kan een lek zitten? En dan gaan detecteren van hoe pakken we dat aan naar de toekomst toe? Als je dit laat aanslepen, dan is het uh, het ene verlies uh, gaan dekken met de volgende factuur. En het moet project per project uh, in orde zijn. Dus tijdens heel die fase van een onderneming, uh, we gaan dadelijk nog een aantal fases doorlopen, is het toch zo belangrijk om die proactieve vragen te stellen. Hoe help jij mensen om, om die vragen uit mensen los te trekken? Door vragen te stellen. Als één vraag naar ons komt, moet je als onderneming, of een ondernemer verwachten dat er 101 vragen kunnen terugkomen. Mm -hmm. En door de vragen te stellen, komen we tot uh, de diepere onderliggende oorzaken soms. Oké. Okay. Lijkt me heel interessant. Ik, uh, we blijven hopelijk niet met veel vragen zitten, hè, want die kunnen we aan jullie stellen. Uh, we gaan naar het tweede stuk van deze aflevering, waar we het gaan hebben over de volgende fase in je onderneming en welke vragen daar juist heel belangrijk zijn. Bart, alvast bedacht, bedankt. Wij nemen het verder op met Conchetta. Conchetta. Goedemiddag. Goedemiddag, hier zijn we weer uh, in uh, deze aflevering van de Crosscheck. Uh, we hadden het over vragen die je moet stellen aan je boekhouder op de momenten in je onderneming waar het uitmaakt. En de eerste, het eerste moment waarbij ik dadelijk aan jou dacht en ik dacht van dringend van stoelwisselen is, de vragen die je moet stellen als je een nieuwe werknemer of erger nog, je eerste werknemer gaat aannemen kom jij op situaties waar ondernemers maar wat doen en dat je achteraf denkt, dat had je beter aan mij Absoluut. Gevraagd. Stel je voor, ik zit in mijn hoofd met, ik wil uh, een, een werknemer aannemen. Wat is de eerste vraag die ik aan jou moet stellen? Kan ik dat betalen? Kan ik, kan ik dat betalen? Kan ik dat betalen. Ja, maar ik heb dat opgezocht, Concetta. dat is zoveel duizend euro netto. Meer moet dat toch niet zijn? Nee, klopt. Maar oké, okay, goed. heb ik voldoende werk om die werknemer dan ook te betalen? Um, gaat die werknemer bijkomende omzet gaan genereren? Um, stel dat er geen omzet komt of dat er geen bijkomend werk komt, heb ik dan een voldoende buffer om die werknemer gedurende een paar maanden te blijven betalen? Of ga ik die op economische werkloosheid, technische werkloosheid... Of misschien moeten ontslaan op een zeker moment. Um, dus er zijn wel een aantal vragen die we bijkomend moeten stellen. En Bart had het daarnak, daarnet ook over. Van, we doen daar evenzeer aan budgetplanning. Ja, want ook, ook een, een, een werknemer is een investering, is een inkomst, maar is ook een kosten En wordt op die manier door ons ook bekeken. Dus we gaan daar ook kijken en budgetteren van, oké, okay, dit is wat een werknemer kost. Dit is wat er aan omzet bij moet gegenereerd worden. En zo gaan we eigenlijk een nieuw soort van ja, toekomstig financieel plan, noem het zomaar, gaan we dan op die manier opstellen samen met de ondernemer. Oké. Okay. Um... Welke vragen moet ik jou stellen over de werkstellingsvormen? Uh, een interim, een freelancer, een vast, een part-time? Ik denk vandaag de dag dat al die vragen wel gesteld moeten worden. Um, ga ik daar het antwoord op weten? Op al die vragen nee, niet direct. Maar er bestaat zoiets als een sociaal secretariaat die echt bedreven zijn in sociale en arbeidswetgeving. Wat dat ik dan doe is die mensen, mijn eigen cliënten daar naar begeleiden, um, zodat ze toch die eerste informatieve um, ja adviezen en tips meekrijgen, dat we daar op gemak, dat zij op het gemak daarover kunnen nadenken en op die manier een bewuste en een doorgronde beslissing gaan nemen. Ja, want uh, jullie kijken naar de financiële impact en opbrengsten van zo'n werknemer, maar ja, de wettelijke kant is inderdaad sociaal secretaris. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Um, wat als ik vragen heb rond subsidies, eh, RZ-bijdragen, kortingen op, eh, is dat iets wat, wat bij jullie op de radar staat? Uh, bij ons zelf niet. Ook daar sturen wij door naar het sociaal secretariaat, omdat die wetgeving wel constant in verandering is, net zoals andere wetgeving. Maar goed, die, die is, dat, dat is een wetgeving die we minder van dichtbij opvolgen. Dus het sociaal secretariaat is daar de uitgelezen partner om daarmee um, in... in ja, communicatie te gaan. Um, maar naast die subsidies bestaan er nog tal van andere subsidies waar dat uw onderneming wel aanspraak op kan maken. Mm -hmm. Dus en? het gaat niet alleen over subsidies van personeel en alles wat daarmee te maken heeft, maar ook subsidies naar werking toe. Ja, um, een van de dingen waar ik dan op dat moment ook nog aan aan het denken ben van hoe verloon ik mijn, uh, want dat was ook een van de vragen, hoe verloon ik mijn werkgever het best? werkgevers, die Zo, excuseer, altijd ja, werkgevers <laughs> moeten we altijd verloon. Hoe Oever, verloon ik <laughs> mijn werknemer het best? Um, Want daar heb je verschillende scenario's in. Ja, dus de werknemer, die kan verloond worden in eh, het gewone loon, sowieso. Um, hangt af van het paritair comité, en ik ga nu heel technisch worden, maar elke uh, sector zit in een paritair comité moet dan een nummertje aanvragen en op basis daarvan is er een minimumloon vastgesteld. Er zijn geen maxima alleen minimumlonen. Um, dus dat is wat ik wettelijk moet betalen. Daarbuitenuit kan ik mijn werknemer ook belonen met maaltijdchecks, uh, een fiets, een auto, uh, een thuiswerkvergoeding als die van thuis uitwerken. Er um, zijn tal van mogelijkheden om je werknemer ze verlonen op andere manieren die misschien budgetvriendelijker zijn. En daarom is die vraag juist zo belangrijk, want ja, naakt loon is eigenlijk duur? Zeer duur. Zeer duur. Alles wat niet op de bankrekening komt en wat toch waarde vergoedt, uh, is, is interessant om te verkennen. Ja, ja, plus uw werknemer ziet dat niet. Hè? Als ik mijn werknemer 100 euro Allee, als dat voor mij 100 euro kost, mijn werknemer krijgt geen 100 euro. En dat is eigenlijk het heel spijtige van de zaak. We leven nog altijd in België, waar dat, uh, de arbeiders en de, uh, de bediendes serieus belast worden. We werken allemaal een beetje voor vadertje staat. Um, dan uh, kijken we even naar je carrière als werknemer. Uh, Wanneer je, werkgever, sorry, nu ben ik bezig, wanneer je stilaan uh, wat ouder wordt of dat je denkt van het is tijd voor wat anders. Een um, uh, van de vragen die op de lijst staat is, die jullie heel graag horen, is van wanneer begin ik aan later te denken? Nu. <laughs> dat antwoord had ik verwacht. Waarom is het zo belangrijk dat ondernemers eigenlijk gisteren al met overmorgen bezig zijn? als ik mijn bedrijf wil overnemen uh, of overlaten um, of ik wil het verkopen of ik wil het vereffenen, het is toch altijd de bedoeling dat ik daar iets extra uithaal, want ik heb niet 60, 70 uren per week gewerkt om dan uiteindelijk niets over te houden aan mijn zelfstandig statuut. Mm -hmm. um, dus ik, ik wil daar wel iets aan overhouden. Hoe moet ik dat doen? Moet ik doen door met mijn boekhouder in, in gesprek te gaan, de vragen daaraan te stellen die moeten gesteld worden. Um, Bart zei daar straks ook van sparen. Ik ga ook wel moeten sparen in die onderneming. Ik ga misschien ook wel andere dingen gaan moeten doen um, naar de verzekeringen toe, um, en dat kan ik beter doen zodra dat ik opstart. Als ik jong ben of zelfs iemand die op een latere leeftijd opstart, dat hij dan al begint te sparen op het moment dat hij dan zijn onderneming wil Verreffenen, dus gewoon stoppen of wil verkopen, dat hij op dat moment toch wel nodige spaarcenten eruit kan halen. Mm -hmm. um, ik weet niet of jij die vraag af en toe krijgt, maar kan ik hier later van leven? Kan ik hier later van op pensioen? Wordt die vraag genoeg gesteld? Nee, er is geen één ondernemer die start en die zich de vraag stelt, wat als... Niemand, want dat is, um, onze werknemer heeft dat heel mooi uitgedrukt, een ver van mijn bedshow, maar dat is effectief wel zo. Ik begin en ik heb niet de intentie om binnen een jaar of binnen twee jaar te stoppen, dus dat is nog veel te ver weg, dus ik ga daar ook niet aan denken. Um, terwijl dat wij wel zoiets hebben van, daar moet wel aan gedacht worden. Dat is een... een, een, een ja, toch heel we zijn zo voorzichtig als Vlamingen. We komen, de Vlaamse ondernemer komt hier zo vaak eh, over de tong als, als, als bijna stereotyp. We, we denken aan alles. We zijn zo voorzichtig. We durven bijna niemand tegen de rijden. Maar later tot dus... Daar zijn we, dan... we verzekeren ons tegen van alles en nog wat. Maar als we aan het werken zijn, zeker als zelfstandigen, dan denken we niet aan later. We denken niet aan het moment dat je wil stoppen met werken of dat je met pensioen wil gaan. Daar wordt eigenlijk niet aan gedacht een hele mooie uh, one-liner voor uh, op jullie socials of op de socials van een of ander verzekeringskantoor of ze ook verzekerd zijn tegen de toekomst, want dat is eigenlijk hetgene is het, wat, ja. wat, wat onlosmakelijk op je afkomt. Goed, um, stel je voor je bent aan, aan later aan het denken, stel je voor dat je gaat stoppen. Welke vragen moet ik aan mijn boekhouder gaan stellen als ik denk aan stoppen? Um... Oh. Er zijn tal van vragen die je kan stellen en die je moet stellen. Ik denk de belangrijkste vraag is, kan ik stoppen en mijn levensstandaard behouden die ik vandaag heb? Want stoppen kan, hè? Bedoel. Stoppen kan stoppen altijd. Kan altijd. Um, ik kan vandaag ook stoppen met werken, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn levensstandaard daarom kan behouden die ik vandaag heb. Um, ik vind dat een hele belangrijke, want het is niet de bedoeling dat als ik stop met werken of als ik met pensioen ga, dat ik daarvoor moet inboeten op wat ik vandaag allemaal doe. Dus um, de bedoeling dat ik die levensstandaard kan behouden, dat ik mijn, ja, als ik, als ik naar de buren kijk, mijn tasje koffie als het markt is, mijn pannenkoekje kan gaan eten um, en dat ik niet moet kijken van oei, kan deze week niet. Ik ga wachten tot volgende week tot mijn pensioen gestort wordt. Ja. Um, het zijn de meest bizarre vragen die op de lijst staan. Ik vraag me af welke ondernemer dit spontaan oppert. Hoeveel geld heb ik nodig om te stoppen? Is dat een vraag die ook telt? Zeker en vast. Maar er is geen ene ondernemer die dat vraagt. Um we hebben deze week, vorige week, zelfs een demoversie gehad om te kijken van... Oké, okay, ik heb vandaag deze levensstandaard. Is dus het inkomen dat ik heb of nog niet heb? Als ik wil stoppen, is dit het inkomen dat ik maandelijks nodig heb? Wat heb ik daarvoor nodig? En wat moet ik vandaag sparen of wat moet ik vandaag gaan verdienen? Ik vind dat dan een hele belangrijke om dat te weten. Gewoon te weten van, als ik met pensioen ga, dan is... Dit is de buffer die ik heb, waar dat ik nog kan opteren totdat ik... Ik teken voor 110 jaar. Um, dat ik dat nodig heb. Dit is het pensioen wat ik ga krijgen. Dus dit is wat ik nog moet sparen. Een hele mooie zijvraag. Um, om heel even daarop in te springen, totaal niet met de rest te maken. Maar wel interessant. Stel je voor, je berekent wat je hebt opgebouwd voor je pensioen. Je berekent wanneer je met pensioen gaat. Je berekent wat je dan overhoudt. Eh? Welke levensverwachting rekent de gemiddelde boekhouder voor een Vlaamse ondernemer? Dat is toch altijd iets 110? Is dat echt, is dat echt het cijfer of is dat nee, wishful nee, thinking? Nee. Wat is het, is het statistische? Uh, ik denk voor een vrouw ligt dat momenteel rond de 84, 86 jaar. Voor een man ligt die statistische leeftijd iets lager. Maar dat is eigenlijk ja, de eindleeftijd die in acht wordt genomen. En dan is het effectief kijken van oké, okay, goed... Wat heb ik nodig om de levensstandaard die ik vandaag heb, om die te behouden? Tussen dus 67 en... Ja, en dan 88 of 86 voor een vrouw. En dan te kijken van oké, okay, wat heb ik dan nodig? Wat moet ik bij elkaar gespaard hebben om deze levensstandaard die ik vandaag heb, rekening houdend met de inflatie ook, om die dan tegen dan te blijven behouden? Dit lijkt geen spontane vraag die jij op je bord krijgt nee. uh, van een ondernemer. En toch... Ja, dit zijn de vragen die die, die, die, die uitmaken. Hè? Ja, absoluut. Goed, leuk. Uh, een mooie vooruitzicht. We hebben nog aardig wat jaren voor de boeg. Een lang leven is leuk, maar je moet het dan ook financieren. Dus dat is dan ook weer... Hè, dus leef hard en sterf jong of doe het andersom. <lacht> um, een laatste vraag uh, die, die misschien niet vaak gesteld is, is van wanneer is het echt klaar? Want de dag dat je... Stopt met je onderneming. Ja, het is niet dat je zegt van ja, 1, 1 maart stop ik ermee. Dat duurt nog even eer dat alles echt rond is. Hè. Wat komt er kijken als zo'n onderneming tussen dat je stopt met werken en dat je onderneming effectief ophoudt te bestaan? Hmm, hangt er een beetje vanaf op welke manier dat stopt. Hmm. Um, doorgaans duurt dat tussen de zes en de negen maanden voordat de onderneming effectief kan stoppen, ook afhankelijk van... Um Welke bestanddelen dat er nog in zitten? Als er een onroerend goed in de onderneming zit bijvoorbeeld, moet dat natuurlijk verkocht worden voordat mijn onderneming kan stoppen met bestaan. Dus al mijn bestanddelen die daar nog in zitten, een auto, een onroerend goed, uh, materiaal dat erin zit, gaat dan op een of andere manier het zij verkocht moeten worden. Het zij overgelaten worden. Het zij... Um, zelf overkopen. Um, dus da daar hangt het zo'n beetje vanaf. Maar je mag toch wel rekenen tussen de zes en de negen maanden tot een jaar misschien wel, tot alles geregeld is. De dacht dat, uh, met al respect voor de retailers, dat het uh, dicht ja. gaat is niet de laatste dag van zo'n onderneming. Nee, hè? nee, absoluut niet. Oké. Okay. Het zijn hele kritische vragen. Uh, jij zit al... Je gaat toch al even mee in de sector? Als, als jij naar het dagelijks, de dagelijkse realiteit van de boekhouder kijkt, welke drie vragen moeten ondernemers durven vragen? Wat zou jij als jouw top drie meegeven en waarom? Um, ja, als ik het over investeringen heb, dan is de eerste vraag die ik mij moet stellen, Bart heeft het daar juist ook wel gezegd, is dit realistisch? Is dit realistisch wat dat ik wil doen? Is dit realistisch? Um, om dat geld uit te geven. Um, het voorbeeld werd daar straks aangehaald van... Ik wil een graafmachine kopen, maar moet ik het Maxi- of mini-model nemen? Um, dat zijn wel vragen die gesteld moeten worden. Um, waar de ondernemers ook niet mee bezig zijn of minder mee bezig zijn, is ik ben mijn onderneming wel gestart, ik weet wat ik wil doen, ik weet welke activiteit dat ik wil doen, maar waar wil ik nu naartoe gaan? Hoe hard wil ik groeien? wat zijn mijn toekomstperspectieven? Er zijn er heel weinig die daar gewoon over nadenken. Ik ben aan het werken, ik blijf werken en het zal wel goed zijn. Geld komt binnen, iedereen is betaald. Het is oké, okay, zo hè, Conchata? Uh, nee, niet echt. En de laatste vraag. Ik, ik zet je lekker altijd graag on the spot. Uh, dat, is, dat is het fijne als je altijd de afleveringen mag afsluiten. Drie vragen. Uh, is dit realistisch? Uh, Waar gaat dit naartoe? Het zijn ja. wat heel existentiële vragen. Hè? Van, is dit realistisch? Waar gaat dit heen? Wat zou er nog eentje zijn? Hmm. Ik heb zelf één spiekbriefje. Ik wil, ik wil het je geven. De vraag die ik me altijd af zal... Hoeveel ondernemers stellen de vraag... Ben ik goed bezig? Niemand. Dat wordt heel zelden gevraagd. Ben ik goed bezig? En... en... Kan ik zo doorgaan? Um, maar dat, ik, ik vind dat wel een heel belangrijke vraag. Dat wil zeggen dat je zelf bezig bent met de cijfers van je onderneming, ook al begrijp je niet, en Bart zei het daar straks ook, ook al begrijp je niet alles wat er op die balans staat. Het is heel belangrijk om gewoon mee te zijn in het verhaal op het moment dat dat verteld wordt. Dat vind ik wel, en dat is iets wat ik ook tijdens al mijn adviesgesprekken herhaal, ik moet niet kunnen reproduceren wat er hier bij mij gezegd wordt. Maar ik wil wel op het moment dat ik het vertel, dat je mee bent met het verhaal. Dat je weet wat ik aan het zeggen ben. Dat je dat achteraf niet meer kan navertellen. So be it. Maar dat is wel heel belangrijk. Want op die manier weet je, één, of dat je goed bezig bent. Twee, je gaat nadenken over waar dat je naartoe wil en hoe dat je het wil zien. Um, naar de toekomst toe ook van... Wil ik die werknemer wel aannemen? Wil ik een jobstudent? Um, wil ik iemand die bij mij stage komt volgen? En is mijn bedrijf misschien wel um, sexy genoeg om overgenomen te worden door iemand die geïnteresseerd is in, in jouw geval, marketing bij ons accountancy? Um, laat ze maar komen, hè? laat die uh, koper maar komen en laat ze maar eens aan tafel komen zitten om te onderhandelen. Goed. Uh... Eigenlijk een hele reeks van kritische vragen die we onszelf eens moeten stellen uh, en ze dan aan onze boekhouder gaan stellen. Uh, Conchetta, uh, Bart, jullie zijn daarin de co van de ondernemers, uh, zijn degenen die de heldere antwoorden geven. En die de Vlaamse ondernemers, ook dankzij deze afleveringen, is even de radertjes willen laten knarsen en nadenken over het feit van... Ben ik goed bezig? Is dit realistisch? En waar wil ik naartoe? Het is heel existentieel, maar het ligt aan de basis van het ondernemerschap. En als boekhouder heb je een goede copiloot nodig om, om op drie vragen een zinvol antwoord te geven. We hopen dat we jullie van ons hebben. Uh, u mag van ons dromen, u mag van deze aflevering ook gewoon een nachtje wakker liggen. Het is wat u graag wilt. Wij zijn er in ieder geval volgende keer weer terug in een nieuwe aflevering van The Crosscheck. Tot ziens.